Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tweederde van de ambulance... ...in spoedgeval wel eens te laat. Dat komt door gebrek aan personeel, zeggen medewerkers tegen de FNV. Volgens de vakbond zijn veel ambulanceverpleegkundigen overgestapt naar het ziekenhuis... ...omdat daar de tijden regelmatiger zijn en de lonen hoger. In Turkije begint vandaag een rechtszaak tegen elf mensenrechtenactivisten... onder wie de voorzitter en de directeur van Amnesty International in Turkije. Ze worden beschuldigd van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen tot 15 jaar cel krijgen. De verdachten werden opgepakt bij een workshop over digitale veiligheid. Volgens Turkije ging het over tactieken die ook door terroristen worden gebruikt. De Eerste Kamer wil van formateur Rutte opheldering over zijn nieuwe kabinet. Op een aantal ministeries worden twee ministers benoemd. En volgens Eerste Kamervoorzitter Broekers mag dat niet. In de grondwet staat dat één minister leiding heeft over een ministerie. En ze wil nu weten wie van de twee ministers, onder meer justitie en veiligheid en volksgezondheid, de leiding krijgt. Het congres van de communistische partij in China heeft geen opvolger aangewezen voor president Xi Jinping. Dat kan worden opgemaakt na de presentatie van het staande comité. Dat team van machtige mannen bestaat uit allemaal 60-plussers. Dat betekent dat als president Xi over vijf jaar vertrekt er niemand in het comité is die twee termijnen kan aanblijven omdat de pensioengrens 67 is. Artsen moeten niet tegenstribbelen als patiënten gesprekken met hen willen opnemen, zegt artsenvereniging KNMG. Soms willen patiënten zo'n geluidsopname maken om het allemaal nog eens na te kunnen luisteren. Omdat veel artsen bang zijn voor juridische consequenties, komt de artsenvereniging nu met een leidraad die twijfelende artsen over de streep moet trekken. Het weer vrijwel overal bewolkt en soms wat lichte regen. Later breekt in het noorden soms de zon door en het wordt een graad of 16. Morgen verandert er niet veel. Vanaf vrijdag meer zon, maar ook buien. En het wordt frisser. In het weekend is het ongeveer 12 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Deze keer te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito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 Playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten, ay bendito, para que.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 must be kind. ZFM Zandvoort.nl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 6.9 Zfm. ZFM Just stop your crying It's a sign of the times Welcome to the final show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 Door al te vluchten voordat ik had ontbeten. Soms werd het even pijnlijk Als zo'n meid voorzichtig vroeg Of ik echt meende wat ik allemaal gezicht had Alleen als ze dan mooi was en zo'n week mocht wel lief Zei ik je bent en blijft mijn allergrootste schat De tijd